Levi van Eck met het NOS-journaal. Oekraïnse vluchtelingen in Nederland krijgen in 2027 een speciale status... die gericht is op terugkeer naar Oekraïne. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na berichtgeving van RTL News. Voorwaarde van die terugkeer is wel dat er vrede is. In het voorstel van demissionair minister Keizer zou ook staan... dat Oekraïners die betaald werk hebben, huur- en zorgpremie gaan betalen. Degenen die geen baan hebben zouden een uitkering moeten aanvragen...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 Dat de IND-asielverzoeken van vrouwen uit Afghanistan afwijst is uitzonderlijk. Sinds de Taliban in 2021 de macht overnamen gelden strenge regels in Afghanistan die in strijd zijn met het VN-vrouwenverdrag. Na de brand in woontorens in Hongkong zijn inmiddels 83 doden geteld. Het dodental blijft oplopen, nog steeds zijn er honderden vermisten. Het vuur ontstond gisteren en dat is nog steeds niet geblust. In de woontorens zitten zo'n 2000 appartementen. De kabinetsformatie bevindt zich in een stadium van hordes nemen. Dat zegt informateur Buma na de gesprekken die hij vandaag heeft gevoerd. Hij ziet de verschillen tussen D66 en het CDA en probeert daar grip op te krijgen. Buma heeft het over een meanderend proces, maar wil niet zeggen waar de pijnpunten liggen. De informateur weet nog niet wanneer er iets op papier gezet kan worden. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en valt er wat regen of motregen. Het is vannacht een graad of zes. Morgen blijft het bewolkt en valt er opnieuw wat regen. Smiddags is het droger. Het wordt dan maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort heb je een kwartier vertraging. Tussen Knopendiemen Diemen en naar de west dat zeven kilometer door bergingswerk. De linker rijstrook is daar nog dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Van uh, dit 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf van november ben ik uh, erg lang bezig geweest. Dat ik nog bezig ben om het hele programma nog een beetje voor elkaar en fijn te slijpen. Maar uh, laten we maar gewoon beginnen en dan kijk ik wel hoe ver ik uh, ga komen. Goed, uh, deze 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf staat een beetje in het teken van een album. En daar heb je net al iets van kunnen horen en dat is van Gerard en Alakazam. Want dat is uh, de band uh, waar hij toen de tijd in zat... Maar in 2018, uh, ja, toen begonnen ze aan dat avontuur... en dat is eigenlijk nooit echt verder afgemaakt... tot een paar weken geleden, zeg maar begin deze maand. En toen had Gerard uh, eindelijk het album... wat sinds 2018 eigenlijk min of meer op de plank lag. De, de tracks, die waren er in uh, ruwe versies wel... maar hij moest ze nog alleen afmaken... En dat had uh, bepaalde redenen. Maar dat uh, ga je straks allemaal horen. Want uh, in het laatste uur zal hij daar wel het een en ander over gaan vertellen. Want ik heb meerdere deze week uh, gesproken hierover. En dat uh, album dat heet Into the Ballroom. En daar staat dit nummer Waiting ook op. En Gerard en ik zijn beide druk bezet. En dat uh, merk ik dan ook meteen. Dus, uh, maar goed, het is me uh, wel gelukt om uh, al die tracks van dat album bij elkaar te scharrelen. Dus dat is uh, sowieso één ding. Uh, maar er zijn nog meer uh, zaken die besproken moeten worden. Zoals bijvoorbeeld dat morgen een album van Julia Mondoki uit uh, gaat komen. Die kennen we nog uh, onder de naam Lucid Gin, Maar uh, nu onder de eigen naam. En dat album, daar moet ik eventjes nu naartoe scrollen. Want anders uh, dan, uh, ga ik dat alweer geheid uh, uit uh, mijn hoofd uh, weer uh, verliezen. Uh, Julia Mondoki heeft een album. En dat heet The Dark Side of the Womp. Die komt morgen uit. En ze heeft al een single uitgebracht. Uh, de nieuwe High on Chai komt er ook straks nog voorbij. En, ja zeker, ook Wolfgang is uh, te horen. Vorige week hadden we hem hier in de studio. Uh, maar we hebben nog een uh, nieuwe track van hem. En dat is Chances. Die, dat nummer dat heeft hij niet uh, laten horen vorige week. Wel Getting Closer. Daar, die uitvoering die ga je ook uh, horen in deze uitzending. En... Er is natuurlijk ook nog uh, een ander Nederlandstalig nummer wat ik uh, over het hoofd heb uh, gezien. Um, tenminste, een album langzaam vallen van Rob van der Plas. Uh, hij had het uh, gemeld, maar het is wel zo: uh, dat ging dan via de 3 voor 12 Noord-Holland-bak, uh, in dit geval. Um, dat hij dat mailde op het moment dat, hij, dat het album al eigenlijk vier weken oud is. In het 3 van 12 Noord-Holland uh, geldt als stelregel dat we de nieuwe releases eigenlijk zo snel mogelijk behandelen. Dat heet de rubriek Nieuwe Muziek. Daar ga ik zelf over. En die rubriek die staat altijd in het teken van verse nieuwe waar. Dat is een beetje uh, toch wel het uitgangspunt. Tenzij er 12 releases op een vrijdag uh, komen. Nou, die zijn er wel eens uh, geweest. En dan smeer ik het uit over uh, vrijdag, zaterdag en zondag. Want uh, om al die 12 nieuwe releases in één artikel te plaatsen. Dat is een beetje te gortig. Uh, deze week uh, zijn het uh, trouwens... vijf nieuwe releases. Twee album releases en drie nieuwe single releases. Ik heb het er al iets van verklapt. High on Sky zit erin. Wolfgang zit erin. En ook uh, zit uh, daarin... en dan moet ik even nadenken... Trashwood. Ja, die moet ik ook nog uh, even erbij slepen. Want anders dan, uh, ga ik die ook straks... geheid vergeten. Want uh, die single... dat is het uh, in teken van... Een tandarts, ja zeker. Uh, ze hebben ook uh, nog een beetje gekeken waarschijnlijk naar... Uh, ja, hoe heet dat eigenlijk ook weer? Het is altijd uh, lente in de ogen van de tandartsassistenten. Uh, maar goed, ze hebben er uh, ook nog eentje uh, gemaakt in dat opzicht. Dus ja, uh, die slaan we in ieder geval niet over. Dus dat uh, is alles wat, uh, wat ik uh, te zeggen heb. Voorlopig, ik heb heel veel gezegd uh, in dit geval. Tot uh, afgelopen maandag uh, had ik het idee van bij... Uh, bijvoorbeeld... collega Roy de Smet... maakt zelf ook muziek... dat hij uh, Lorem Ipsum nog wel eens een beetje overslaat. En ineens Pordoes klok... de meest favoriete track van Jaapie Koper... uit de speakers. Dus zullen we hem ook mariëren... nog een keer even laten horen. Spooky Song... So sorry to interrupt. My name is lack of meaning, and I join in to be absurd. Never trust a major, cause I'm calling out their plus, oh, Let's disappear to the underground, cause I feel I see need at the oh, why. Oh, oh, I oh, it, do you even listen to all? Little audience, we have a reason to believe that you and I and the modern arts are laughing up our sleeves. Oh, how unfortunate an event America made us pay. And when we landed it all with silence, the authorities gave our days. Oh, I wonder do you even listen to what Vorige week heb ik hem ook uh, laten horen... maar dan in een, uh, een blokje met een ander nummer. Want er zijn mensen, en vrienden, er zijn mensen... die ergens met hun handen niet van iets af kunnen blijven... en dezelfde kleurpotloden gebruiken als bij dit nummer. De, de, de nummer dat heet Kult is uit 2015... is afkomstig van het album Prospero van... Uh, Prospero, ja, dat zeg ik... van Alaska. En die jongens die hebben dat uh, nummer nog niet eens... al gek lang geleden live uh, laten horen... Tijdens hun optreden. Uh, hun eigenlijk min of meer terugkeer optreden uh, in Piers, Vallendam. Want ja, dat was alle aanleiding toe. Want ze hadden nieuw materiaal en dat willen ze laten horen. Uh, over die, dat nieuwe materiaal gesproken, daar uh, heb ik het uh, later nog, uh, nog een keer over. Uh, daarvoor hoorde je ook een Vallendamse band, en uh, dat is Lorem Mipsen met Spooky Song. Nou, wat gaan we nog meer doen in deze. 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want die uh, koper die zegt ja, uh, we hebben Gerard uh, en Alakazam met Into the Ballroom. Maar vergeet je dan nog niet wat? Ja, zeker. Want in de tweede uur komt er een uh, gedeelte wat we al opgenomen hebben op 4 november. Dus dat is niet live. Uh, we hebben het wel live opgenomen. Het is zelfs nog in één keer uh, erop uh, opgeknald. En dat heeft uh, te maken met Bodin Monet. en uh, uh, Die komt hier uit uh, Zandvoort. Die woont ook hier in Zandvoort. En zij is ook een van de geselecteerden van de popronde. En we hadden 4 november haar in de studio. En het eindresultaat ga je straks tussen 8 en 9 horen in alternatieve FM. Ga niet kijken op uh, YouTube of wat dan ook. Ben toch niet te zien alleen via die webcam van uh, Deze Omenhoef. Daar uh, kun je me wel zien. Maar uh, ik weet niet of dat uh, nog enige soela's biedt. Volgende week uh, dan zijn we er wel. Want dan hebben we Maya in de studio. Dat is dan weer gewoon een alternatieve FM. En uh, tussendoor gaan we nog stiekem aan iets werken. Ja, dus dat hebben we ook uh, bedacht. Omdat uh, Bodendien Monet. Dat uh, was een beetje een soortment van proefuitzending. Tenminste, een proef uh, die we van tevoren hadden opgenomen. En dat gaan we nog een keer doen. En wie dat is, dat ga je wel horen te zijn tijd. Want, uh, maar de mensen die op de socials hebben gekeken, die moeten dat wel een klein beetje geweten hebben. Hij heet uh, officieel uh, Die Molenkamp. En meer zeg ik niet. En dan uh, weten een hoop mensen over wie ik het dan heb. Ja. Uh, we gaan twee keer Nederland staan laten horen. Annabelle, die uh, eerder deze maand... ...Vertel me niet heeft uitgebracht. En daarachter dus die Rob van der Plas. En morgen uh, proberen we daar ook nog even een stukje over te vertellen... ...op de website van alternativefm.nl, mensen. Dus niet op 3 voor 12 Noord-Holland. Want ja, de release van uh, Langzaam Vallen is gewoon in oktober geweest... Maar uh, we zijn dan uh, wel zo uh, clever om dat uit te zetten... via onder meer 3 voor 12 Noord-Holland, Vloedgolf. Nou ja, Vloedgolf, 3 voor 12 Noord-Holland. Want het is uiteindelijk een Noord-Hollandse productie. Annabelle dus met uh, Vertel me niet... en Hij daarachter de eerste gekelde, liefde van Rob van der Plas. Dat er chaos in mijn hoofd is. Ben ik dat zelf? Zie door de bomen nu geen bos meer. Eet Zij telde elf, ik tien Een voorjaarsdag, haar voeten waren bloot En in haar bloes kon ik haar schouders zien Wist geen woord voor wat ik zeggen wou. Mijn hart stond stil wanneer ze zelf iets zei. Can we oh. Zij is weer terug vanwege bij Sterre Weldering... met uh, haar uh, laatste verschenen single uh, Sundown. Een beetje een mysterieuze single. Maar je moet maar eens even kijken op uh, 3 voor 12 Noord-Holland. Uh, daar staat het helemaal op. Afgelopen vrijdag is dat het uh, geval geweest. Uh, daarvoor hoorde je eerste liefde van Rob van der Plas. Wie is dat? Dat is een man uit uh, Schorrol. En hij heeft het gewaagd om uh, van acht dichters... Uh, daar heeft hij van de gedichten uh, muzikaal weten om te zetten. Dat hebben we eerder gehoord, want... Uh, nou ja, niet met dichters, maar wel met... Uh, mensen die verhalen uh, vertellen. Zoals bijvoorbeeld Ernest Hemingway En dat heeft de heer een Bond uh, gedaan. Dus Rob van der Plas is zeker niet de eerste. Maar hij heeft het uh, wel geflikt. En dat album, dat heet Langzaam Vallen. Het is uitgebracht in oktober en nu gaan we er uh, wat uh, mee doen. Ja, Het is uh, gewoon spitsuur geweest uh, de, de laatste weken. Niet alleen voor Ontdrukne FM, maar ook uh, wat betreft uh, voor mijn kant ook met 3 voor 12 Noord-Holland. Dus dat uh, zit erachter. Uh, dit kwam vorige week nog uh, heel nood binnen, maar hij is wel meegenomen. Wello en North Star. I like you're supposed to be somewhere else Say you could snap your fingers and be wherever you want to be I bet you'd still feel this way Great. Like a thorn my face brightens up the sky Could you be mine in a different light? In this world that's not my own I need my silence, yeah, it is my way to go so but get rid of my pride if i could i would stay in this moment i know you ain't think i'm that sensitive but something about you makes me weak with it. Dat was Lovely Tragedy van Senza, zo heet zij. En zij heeft een hele album uitgebracht. Uh, en dat was een van de focus tracks die, die erop staat. Mwello, Hardy, daarvoor. Ik was iets uh, te enthousiast met het instarten van Lovely Tragedy. Terwijl uh, ja, North Star nog, uh, nog vrolijk door de klok. Vorige week uh, heb ik ook nog aandacht besteed. voor een release die twee weken geleden is uitgebracht. van Sylvester Sambros. Het was uh, volgens mij het weekend dat iedereen bedacht van. We gaan eens eventjes op 13 november melden dat we op 14 november wat uitbrengen. Ja, dat is altijd heel erg leuk. Muzikanten zijn uh, zeker de onafhankelijke. Die zijn eigenlijk alleen maar bezig met releases en dan uh, komen ze er een keer achter. Oh ja, we moeten de pers ook nog even inlichten. En dat is altijd vaak een dag van tevoren. Ja, en ik bedoel, ik heb ook nog wel het een en ander op de donderdag wat betreft het voorbereiden van dit uh, radioprogramma. En dan moet je ook nog eens een keer de nieuwe releases bij 3 voor 12 Noord-Holland nog eens een keer gaan regelen. Ja, dan wordt het een beetje uh, spitsuur. Dus ik uh, was bijna afgevoerd met een dwangbuis. Het scheelde niet veel mensen, maar het uh, is mij gelukkig bespaard gebleven. Uh, maar goed, uh, Sylvester Sembros heeft uh, Not uh, Full Album Part 1, dat is een EP. Daar heeft hij allerlei ook uh, clips bij zitten. Want van al die vierde nummers zit ook nog eens een videoclip. En een van die nummers die uh, hij heeft uitgebracht is dit fijne nummer dat het nummer dat heet uh, 'There's a Place'. and feels the way it should komt die uit. Het album The Dark Side of the Womp van Julio Mandoki die we ook eerder hebben gekend als Lucid Gin. Daarvoor hoorde je Sylvester Sambros met derse a Place en dat komt van de EP Not a Full Album Part 1. Maar we hebben nog meer. Want ze zijn lekker bezig, deze jongens van Lemon. We hebben nog één single van ze te goed in december en dit is de single uit november. Let it out. I'm losing grip Sometimes the world is just too big For my brains But now and then All falls in place And I say Don't talk to my bro And get yourself Go out, come on bro I have some A tune. Sometimes I skip a beat and I lose my cool But now and then I find my face and I sing Don't doubt the mum bro get you song hoorde je ervoor met uh, Let It Out. Als we er dan toch een puinhoop maken van deze wereld... dan kunnen we er een beetje goed vanaf gaan. Uh, dat is een beetje de strekking van uh, het verhaal wat ze vertellen. Wel een beetje kort door de bocht hoor, wat ik hier zeg. En uh, Grand Parade, dat is het titelnummer van de EP van Nevin... die zij afgelopen maand heeft uitgebracht. En uh, ja, omdat we het uh, eind van 2025 naderen is het ook een beetje het jaar van deze dame. En die komt hier uit Zandvoort. En ze heeft nog niet zo gek lang geleden nog een optreden gedaan... in Patronaat. Wendy Moore to happen, always falling down, and never learn my lesson, put the pieces of the puzzle into place, think I found the answer, I shake my head, it makes me laugh, all this time it was so easy